4 uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. De nationale vuurwerkshow in Rotterdam gaat niet door. Door de wind is het niet veilig genoeg, legt de directeur van Veiligheid NL uit. Met vuurwerk moet je natuurlijk sowieso altijd al heel voorzichtig zijn. En als het heel hard waait, dan wordt het onvoorspelbaarder wat de eventuele risico's zijn. Uh, ook voor omstanders en uh, nou ja, voor goederen, hè, dus voor huizen, auto's, uh, nou ja, et cetera. De show bij de Erasmusbrug is de grootste van het land, die je normaal vanavond ook op tv kan zien. Eerder zetten veel andere steden ook al een streep door in vuurwerkshows vanwege het weer. Een agent in Schiedam is bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde toen de man een groepje jongeren aansprak. Vanuit een huis werd er toen vuurwerk op hem afgeschoten. De agent is met een brandwond in zijn nek naar het ziekenhuis gebracht. Een jongen van 17 is opgepakt. Energiearmoede is volgens Vereniging Onze Taal het woord van het jaar. Op 2 en 3 eindigden de woorden geitenpaadje en krimflatie. Bij een verkiezing van het woordenboek De Dikke Vandalen eindigde klimaatklever als eerste. En de politie moest vanochtend ingrijpen bij een grote uitverkoop. Een meubelzaak in Den Haag had voor vandaag een grote outletactie aangekondigd. Tafels, stoelen en kasten mochten weg met soms wel 70% korting. Maar dat werd dus een grote chaos. Deze vrouw was erbij, vertelt ze aan het AD. Mensen die zijn flauwgevallen, gevallen, klappen ontvangen. politie moest erbij komen, zelfde de handhaving, om dit te kunnen sussen... Het was al snel zo druk dat de politie moest ingrijpen en het gebouw heeft ontruimd. Het weer nog, het is de warmste oudejaarsdag ooit, tussen de 13 en 17 graden. Het regent flink, ook waait het hard. Vanavond wordt het droger en morgen opnieuw grijs en veel regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een viel in onze regio op de A10, het Koenplein richting het Amstel. Tussen Oostdorp en Amsterdam Buitenveld. het hier kleine 10 minuten vertraging.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 van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Oudia's dag 2022. En uh, Benno en ik zitten gewoon uh, in de studio. Gelukkig binnen, Benno. Want uh, als je nou ergens buiten op locatie zou staan als uh, radiozender... Oh. dan hadden we wel een pluutje nodig, denk ik. Nou, dat denk uh, ik ook wel, ja. Uh, wat een snet uh, weer uh, buiten. Ja, ja, ja. En dat is zonde voor uh, iedereen die uh, heel veel vuurwerk in huis heeft gehaald. Ja, ja, precies. Dus kijk, Loesje, die ken je wel, hè? Loesje. Loesje, ja, ja zeker. Ja, ja. De Loesje heeft uh, net drie uur geleden, een, vier uur geleden... Een, weer een, een nieuwe uh, spreuken gelanceerd. En dat gaat uh, oudjaar. Tijdens het aftellen tel ik alles bij elkaar op. En uh, vanochtend hadden ze een loesje. Uh, kun je niet beter slechte voornemens maken en je daar maar... Uh, ...en je daar dan niet aan houden. Dus kun je niet beter slechte voornemens maken... ...en je daar dan niet aan houden. Dat vind ik ook wel een hele goede. Uh... Nou, en dus uh, heb jij nog goede voornemens? Nee, hè? Uh, nee, helemaal, nee, helemaal niet. Nee. Zou, zou ik ook niet Ik doen. ben al gestopt met roken... ...en uh, drinken doe ik ook al bijna niet meer. Nou, nou, dus uh, heel, jongen, jongen, jongen. Ja, nou, dan valt er eigenlijk niks meer... Uh, ...geen goede voornemens te maken het, natuurlijk. Dan nee. heb je het wel, lijstje wel uh, afgewerkt... Uh. Dus helemaal goed. Uh, nou, en jij ook niet, hè? Nee, ik heb nooit, nooit goed. Ik, ik heb altijd... Nou ja, vandaag, hè. Ik ben, ja, een dus, andere plek. Uh, ik, ik ben een andere werkplek. Ja, en, omdat ze je dan minder goed zien. Uh, nou, dat was, dat was een voornemen. En die voer ik dan ook gelijk uit, weet je wel. Ik ga er <laughs> niet een week op zitten wachten. Dus, nee, heel goed. Dus, ja, je uh, zei... Uh, we beginnen in het nieuwe jaar ermee, hè? Dat zei vorige week. Ja, dat zei ik vorige week. En maar dacht uh, nee, hoor. Toch uh, op oudejaars. Uh, Precies. Toch. Gelijk. We <laughs> wachten op niemand en op niks. Nee, nee. gelijk heb je. Nou, nou heel dit, goed. Dit uur gaan we... We bellen met Randall Ossen en we hebben, uh, ik heb behoorlijk wat vragen voor hem klaar liggen. Uh, we hebben natuurlijk het, het beest van de week en de themadagen. Ja. De thema's uh, zijn weer terug. Uh, ze zijn weer terug en dat allemaal uh, vanaf morgen hebben we natuurlijk weer een uh, beheerlijke lange lijst uh, klaar liggen. Dus uh, weer een vol uurtje. Ik ben heel erg benieuwd, ze rond kwart voor vijf dus uh, die themadagen. Lekker blijven luisteren naar uh, de Zandvoorts Radio. Dan hoor je ze allemaal langskomen in uh, dit uh, uur, het uh, derde uur en het laatste uur ook voor ons uh, wat betreft Zandvoort op zaterdag. Dan van dit jaar natuurlijk, hè? want volgend jaar zijn we er gewoon weer. Uh, hier is Anouk en One Words. star in in heaven Now in heaven En ook, dit is een hoge notering in de top 2000 van dit jaar Onze eigen Haagse Anouk. En uh, uh, One Words, waar zouden ze het over hebben? Nou, wij hebben het over, uh, hoor eens even, het ritme van de regen. En daar genieten we nu ook van, tussen aanhalingstekens. Want het is een regenachtige oudejaarsdag hier in Zandvoort. En de gauwe hou van Rob de Nijs komt dan ineens uit de kast. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder raam. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig zijn. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag.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 Oh, listen, let the rain Oh oh, listen, listen, let the rain Oh, oh Deze oliebollen dag hoor je Richard Marks en right here waiting for you. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou ja, waarschijnlijk in Beverwijk ook voldoende oliebollen aanwezig, Ben of Heugen. Ja, dat denk ik wel. Ja, en uh, ja, we, ja, we vragen het even. Rickel, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Zo zit jij ook onder de oliebollen daar in je, in je zaak. Ik kan geen olieboll meer zien. Nee. Ja, ben ben je, heb je er al veel binnen gehad? Uh? Al ja, ja, wel. Ja. Ik had vanmorgen heel veel oliebollen gehaald. En die zijn allemaal op. Dus, zo. Uh, Kijk. Ja, dus, uh, ik, en ik ga vanavond ook geen oliebollen meer eten, kan ik je vertellen. Nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee, maar, nee maar, uh, een van de slechte dingen van het uh, laatste dag van het jaar zijn al die bollen. Maar uh, morgen, uh, we gaan van, uh, zondag weer de sportschool in. Ja, zo dus, is dat. Is het wel weer goed. Kijk, Zeker dan, weer naar de buurman. Even naar de buurman. Dan komt het wel helemaal goed. Heel goed. Ik zeg, Rendel, uh, jij hebt uh, vandaag uh, een, een post gedaan op uh, Facebook. En uh, nou, misschien kan je het zelf vertellen. Het gaat over een filmpje waar we Jan Lammers een, een Formule-auto zien aftanken bij een benzine uh, wat, wat is het verhaal erachter? Ja, ik zou je vertellen, ik, ik, ik kreeg van een klant te horen... ...hé, hey, die auto die hier staat... ...die staat in een filmpje van een de, de tankstation. Ik zeg, ja, dat klopt. Die een, ik denk een maand geleden hebben ze die auto opgehaald... ...om te, voor commercial... ...om een filmopname te maken. Okay. Maar, ik, maar ik wist ook niet dat daar Jan Lammers bij betrokken was... ...en anderen bij betrokken waren. Het is... Uh, uh, het, het, is uh, ...het hele mooie tankstation op de boulevard... ...bij Zandvoort, ja. bij jullie. Ja. Ja. Uh, die hebben morgen... ...en nee, dat is het 1 januari volgens mij niet zo'n hele speciale actie... ...maar in die commercial komt inderdaad, die heel speciale Oost-Duitse auto voor mij komt, uh, komt voor. En ze hadden een auto nodig die niet iedereen kent. Nou, dat, oh. dat is deze wel, zeg maar. Oké, okay, en welke, dus, uh, wat, over wat voor auto heb je het dan? Ik heb het over de Melkers MT-77. Dat is een auto uit 1977. En dat is een auto die komt uit voormalig Oost-Duitsland. En dat was eigenlijk de Formule 1 uh, voordat de muur viel, in, in Oost-Duitsland. Oh. En uh, met die auto's uh, werd, werd daar gewoon uh, zeg maar een soort Formule 1 gereden, met een, uh, een Lada-motor achterin. Uh, uh, uh, Wauw! Ja, ja, geweldig. Al een ground auto, in 1977 hadden die dus al een ground auto. En ik heb die auto twee jaar geleden in, uh, in Leipzig gekocht. En uh, heb het ook al heel meer op de zachtse en op het heel beroemd circuit in Duitsland, de Sleitse Dreieck, dat is een circuit gereden. Uh, daar hebben ze elk jaar hebben ze daar een soort uh, demonstratie gebeuren en dergelijke. Ja. En ja, gewoon fantastisch, Moe, uh, echt fantastische uh, ervaring met die auto, gewoon heel erg leuk, uh, rijdt fantastisch, ja? uh, gek ding. En het ja. Je, je mag het niet zeggen, maar het zijn daar nog steeds allemaal Oost-Duitsers, dus, dus, <laughs> ja. dus ze, ze leven daar nog helemaal zo, en daar zijn we er nog steeds mee bezig, maar ja, ja. Uh, en die auto's je moet zo zien Zalvoort uh, heeft heel veel publiek, hè, tijdens de Campri ja. maar tijdens de Campri die daar werden verreden, kwamen er tussen de 350 en 400.000 mensen op af zo, ongelooflijk uh, dat waren echt gewoon uh, dat uh, sleutel draaierk is een circuit uh, wat door allemaal weilanden heen gaat, een soort uh, semi-stratenscuit, en ja. En uh, die zaten dus allemaal op de heuvels en in, uh, in de graanvelden. Daar stonden al die mensen. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en, maar jij hebt ook geen idee wat, wat die actie nou is. Hè? Dus er staat iets groots nee, te nee, gebeuren. Ja. Ja, er staat iets heel groots te gebeuren. Heel groot Jack zelfs. Ploy, ik zag Jack Plooy in beeld. Uh, Jan Lammers zit in beeld. Ja, ik zou niet weten wat zij iets heel groots Tenzij Zij ze gaan zeggen, je mag denken voor een euro. Ik weet het niet. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, je weet het maar nooit of het zo'n actie is. Het kan best, hè? Ja, kan best. Uh, ik weet niet alleen of, of daar de politie mee is. De vorige keer hebben ze dat ook gedaan. Ze ja. stonden er rijden, rijden tot ja. in de dorp, geloof ik. En moesten ze het aflasten, hè? He. <laughs> moesten. moest ja. gestopt worden zelfs. Um. Dus ik heb uh, geen idee wat voor actie dit is. Ik, weet, ik vind het alleen leuk dat die auto daar voor. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar jij zegt, uh, rendel dat je hem uh, in Leipzig uh, nou, op de kop getikt hebt. Maar uh, ja. hoe kom je daar dan zo, uh, zo op? Ga je daar speciaal ergens naartoe, uh, naar veiling of... Uh... Nee, dit was eigenlijk, uh, wij hebben in onze IT station ook heel veel uh, Duitsers, Duitsers rijden, en ook uh, Duitsers uit voormalig Oost-Duitsland natuurlijk. En uh, daar had ik eens een keer tegen gezegd, op jongens, als jullie ooit zo'n ding tegenkomen, dan wil ik zo'n ding kopen, uh, wil ik die, uh, moet je gelijk inrichten, die ga ik gelijk halen. Uh, en, uh, uh, en dat heeft een paar jaar geduurd, en, want die auto's, ja, daar zijn, kijk, vroeger zijn daar zo'n 30, 35 van geweest, maar er zijn er nu nog maar een 20, zo. en degene die zo'n auto heeft, ja, die doet hem helemaal nooit weg, dus die wagens komen bijna eigenlijk helemaal nooit te koop. En, uh, en toen kwam deze te koop en toen uh, was er eigenlijk gewoon één telefoontje en uh, hadden... we een week later zijn we opgehalen. Zo, dat kan. <laughs> ja, je gaat ja, er volgende ja. jaar ook nog weer mee racen? Nou, het probleem is, ze hebben volgend jaar 100 jaar slides te draaien. Een heel groot evenement wat uh, uh, over twee weken gaat er, uh, duren daar. Zo. Uh, het is echt een heel beroemd circuitstraat uh, te gebeuren en uh, daar is één weekend uh, is de mogelijkheid gekomen om demonstraties Geven met die Melkussen. Maar dat is precies hetzelfde weekend dat thuis Paar van aan het racen zei. Oh, ja. Dat gaat helaas niet. Oh ja, ja jammer, jammer. Deze keer, moet ik, deze keer kan ik er niet heen. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan uh, voordat we naar de muziek gaan, uh, even heel iets anders. En dat is je eigen zin. Dat heb je van de week ook gepost. En uh, we zien dan een, uh, een stukje tekst met daaronder een, een foto van een technicus die op een, een uh, IndyCar uh, raceauto formulewagen zit. En hij was aan het. Uh, Meerijden, Renault vertel het verhaal eens even. Ja, nou, ik, ik moest het ook even uit, uit Amerika vandaan halen. Je uh, hebt een paar van die sites waar heel veel oude dingen zijn. Uh, vroeger hadden ze natuurlijk nog niet geen ja, windtunnels, maar niet zo extreem. En ze hadden natuurlijk niet al die data lodging en al die meet op zo'n Indica en op een andere auto. Dit, uh, je praat hier echt, uh, dit is 83, 84 geloof ik. Ja. En uh, uh, de rijder, Alan Junior, had enorm veel problemen met insturen en andere dingen. En uh, ze kregen die auto maar niet in balans. En toen is die in feite zeg maar, de engineer van, die, van dat team is gewoon bovenop de auto gaan zitten. voor Harris, ja. Uh, yeah. en, en die gaat op zijn oven meerijden. En dan zal het wel niet met mijl per hour zijn geweest. Maar als je de foto ziet, het was serieus hard. Ja. <laughs> was de broekspijper, die werd door de wind opgerold. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en, uh, en die ging op die manier kon die dus zien wat er allemaal met die auto gebeurde aan de voorkant. En die kwamen dus achter dat de zijwanden van die Goodyear-banden... die waren niet stevig genoeg. Dus die, waren, die banden liepen heel erg uh, op en neer. Te gaan heen en weer te gaan. En daarom krijgen ze balans in die auto. Ja, ja. zijn ze ja. terug naar Gucci gegaan. En die hebben gezegd: Jongens, dit is zootje, uh, die moet die hebben, die wanden moeten stevigen. En uh, toen dat opgelost was, uh, toen ging die auto in een, keer een stuk beter. Ongelooflijk, een technicus ja, van, die ja. gewoon op de auto meerijdt. Ja, maar als je die foto ziet met een brilletje op en een ja. dingetje. En uh, zijn haren zijn, haren zijn zo bij. Zijn, uh, vanuit zijn hoofd een beetje alles eraf gemaakt. Ja. ja uh, ik kan je toch niet voorstellen dat nu een van de engineers van Red Bull nee. bij Max gaat zitten. Ja. even kijken wat er aan de hand is of uh, Christian Horner uh, zelf of zo uh, ja je ja. weet het benieuwd ja maar weet je maar dit, dat gebeurde natuurlijk in die tijd wel vaker ja. er zijn ook uh, voor, bijvoorbeeld uh, hele mooie foto's uit de jaren 70 1 auto's die zijn dan helemaal volgeplakt met bolle draadjes en dan konden ze vanaf de zijkant konden ze zien uh, uh, hoe de weer lucht zich glijden langs een auto, maar ja, ja. foto's en toestanden, ja je, je, dat kan je gewoon helemaal niet meer voorstellen nu tegenwoordig natuurlijk met al die computers, kijk in in principe is de auto helemaal uitgedacht in de computer, hè? Maar, uh... Ja, ja. Hey, zeker. Hé, hey, maar heren, we houden het er even bij, want we gaan aftellen, hè? Ja, we gaan aftellen. Ja, nog en... En nog 7 uur 34 minuten en 47 seconden. Ja, ja, en dat is de 2023, uh, Reynolds. Dus, uh, Geweldig. We komen zo dadelijk ja. even bij je terug. Uh, we gaan eerst ja. even uh, Ralph Mattel uh, voor je draaien in uh, Streets of London.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 Lekker gauw houden, Ralph hoor je in de uh, streets of London. We ja. gaan weer uh, verder met uh, ons pitreporter uh, Benno. Ja, re Rendell en uh, Rendell, je had van de week uh, een uh, mooie foto van uh, Pelen. Uh, rest in peace. En uh, daar staat Pelen op die foto samen met een coureur. Maar welke coureur was dat? Uh, Emerson Vittipaldi. Oké, okay, oké, okay, oké. Ja, dat okay. nou, is uh, uit de tijd, ik denk dat die 72 was. die foto. Dus, Ja, ja. Uh, twee twee Braziliaans groter. Ja, Emerson leeft natuurlijk toch. Dus uh, die, die is, die is gelukkig nog niet overleden. Uh, maar dit waren wel toen, zeg maar, de goden ook al. Uh, in de jaren 70, natuurlijk, van Brazilië. Ja, ja. ja. En, uh, en die uh, hebben samen een special voor een magazine gemaakt en daar was deze foto van. Oké, okay, dus, uh, Die Peler was dus een autosport liefhebber? Ja, nou ja, zover. Hij is uh, ook in zijn latere leeftijd. is hij best wel heel veel bij Campris geweest. Dus okay. ook al. kennen hem ook. Ja, ja. Dus ik denk dat hij toch wel wat met autosport had. Er ja. uh, uh, zijn heel veel foto's van Pele met Schumacher. Heel veel foto's van Pele met Senna. Uh, dus uh, ik denk dat hij. Uh, de, ik denk gewoon, uh, laat het zo zeggen. of een liever, of in ieder geval een sportliefhebber. Ja, ja. Dat is uh, natuurlijk. Uh, een beetje ook ambassadeur natuurlijk voor Brazilië. zo moet zien. Dus ja. ik denk. bij een Braziliaanse Campris, ja, dan was Pele er ook wel hoor. Ja. Had ook een Kinderen, dus uh, ja, die dus, die sporthorst die ook uh, goed thuis in. Ja, ja. Maar dat, hey, dat, hey, dat zijn allemaal Brazilianen. Hè. Ja, maar, uh, <laughs> okay. uh, als je dan waar, waar die voor MC Paul die, die heeft uh, ook nog een uh, kleine kooten waar die nu mee kart en die is er ook in de 70, oké, okay, dus, zo uh, en die krijgen op zijn 61-26 ook nog wel een kind hoor. Dus laat die Brazilianen maar schuiven. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Hey, dan naar D Dakar. Um, dat is uh, heb je enig zicht op hoe de Fireman Dakar team het doet en de Nee, Ik heb Vandaag geen tijd. Ik heb het best terug gehad in de winkel. Ik heb nog geen gekeken. Ik zag wel, ik had even snel gekeken wat de, de broertjes Coronel deden. De, vandaag hebben ze de proloog gehad. Okay. En morgen, morgen begint het uh, uh, natuurlijk pas allemaal ja, echt de zakken. De yeah. eerste special space, sloot ik al 650 kilometer. En het schijnt ook een hele zwaar te gaan worden. Uh, in de proloog zag ik dat uh, dat uh, de coroneltjes zaten op een uh, plek 31 uh, op 50 seconden van de, van de, van de winnaar. Oh. Uh, maar het was ook maar een proloogje van 13 kilometer. Oh, ja. Dus dan uh, dat verlies je best wel. Maar ik zag wat het was. Ik zag dat Erik van, uh, van Loon, die natuurlijk wel een van de grote kanshebbers is op een uh, podium Die uh, had zes minuten verloren. Dus daar is wat dan al. Oh ja. Ja. Ja. ja. ja dus uh, dan, uh, die, die heeft toch uh, gelijk weer een uitdaging. Want zes minuten lijkt... Weinig, maar je ziet in al heel veel. Ja. Dus je moet aan de bak. Ja, ja, ja. Uh, de vrachtwagens, we hebben natuurlijk heel veel deelnemers dit jaar. <laughs> ja, Juist ja, dat veel, oké. Okay. Het zijn echt heel veel. Uh, uh, ik heb daar nog niet naar gekeken, want ik heb vandaag geen tijd gehad om op mijn computer te kijken naar de proloog. Maar uh, morgen begint het pas. Dus het ja, ja. eigenlijk pas deze week gaan zeggen, jongens, hoe, hoe, hoe, wat gaat er gebeuren en hoe gaat het gebeuren? Ja, precies. De race is nooit in de eerste bocht gewonnen, hè? Nou, maar er is vaak in het dak wel geweest dat in de proloog al mensen naar huis gingen. Dan oh je, ja? Nou, ik weet oh. niet. Ja. <laughs> nou, nou, uh, nou, heel je snel. Heel beroemd, beroemd voor dat hij vertalen toen voor het persio-kampioenschapsteam, uh, uh, uh, zeg maar, het fabrieksteam, die in de proloog toen in Spanje dat dingen op zijn dak legde. Dan denk, ik, ja, die ben je goed bezig, vader. <laughs> Ja. En dat, en dat, hij was toen de gedoodwerde winnaar. Oh, oh, oh. Dus uh, uh, Dakar, uh, uh, vanaf het moment zeg maar, dat, uh, dat de stadsvlag uh, valt, is Dakar al gevaarlijk. Oké. Okay. Uh, okay. dan, dan kan er van alles gebeuren. Ja, ja, ja. ja, ja. Voor ja. alle duidelijkheid, waar wordt hij ook alweer gereden? Uh, Saudi-Arabië nu? Oh ja, Saudi-Arabië. Uh, die zitten in een andere zandbak, maar dat maakt niet zoveel ja. uit. Nee, nee. Zand is <laughs> zand. Nou wel. Zand er is zand. Ja, er is wel een verschil tussen zand. Zandkorrels, en zandkorrels. In, in... Ja, maar dat is te technisch hoor. Oh, mij is, is man, te technisch. Je zit, I zit uh, toch met zijn auto door het zand heen te crossen, zeg maar. Ja, maar ja, ja. ja. Dat, laat het zo zeggen, ik denk dat het zand daar... Uh, anders is uh, als het zand van de Sahara... en ook anders is het zand op Zandvoort. Ja, dat denk nou, ik ook. Normaal... Ja. <laughs> nou, sterker nog, uh, er zit verschil tussen het zand van Zandvoort... en het zand van de, zeg maar, uh, bij Drenthe en Heide... Uh, in Heidegebieden waar het ja. verstuivingen zijn. Uh... Dus, dus. Nou ja, brandweerotels hebben daar toch wel lastig... Dat is, dat is wel okay. verschillend. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, nou ja dat is, het, het zou inderdaad kunnen, maar uh, ja, voor mij blijft zand, zand. En dat er tussen mijn tenen zit en dus zand heb ik wel een Ja, ja aan. precies. Nou, ja, ik ook. <laughs> ben ik wel klaar mee. Had jij nog een laatste vraag, Rob? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Hey, maar Rob, stil, wat is er met jou gebeurd? Want je is, uh, ik hoor tegenwoordig heel veel rustige muziek als je mij aan het bellen bent. Dus <laughs> ja, maar ik ben zelf een beetje rustiger geworden nu. <laughs> Oké. Okay. Ik, dur ik durf of niet meer? <laughs> Hij is een jaartje ouder geworden. Nee, nee, ja. even, even een beetje aan Benno winnen. Hè. En dan krijgen we vanzelf natuurlijk ja, ja, ja. allemaal Rind, rustige ik ga, plaatjes. Ik, ik ga meer van jou op die manier. Goed, Kijk uh, ja, want ik heb nog heel veel mooie nummers uh, klaarstaan hoor. Dus uh, dat nou, komt nou, helemaal goed. Ga lekker luisteren. Okay. Helemaal super. Hé, hey, goede jaarwisseling. En we spreken ja, ja. elkaar volgend jaar. Absoluut. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, fijne jaarwisseling. Doei. Hoi, hoi. Dankjewel, Rendel. Doei. Doei. Hmm. Hmm. Take that to the back Take that to the back A long time we stayed together Been through the roughest weather You and I Still rich with love Maybe only we know why I'm so glad I saved my love for you And I did what I had to do I invested my heart so free For what you gave me And no to me Cause I'll be busy ZANG En uh, na de Pit Report met Randall Lawson, hoorde je Salomar en Take It To The Bank. En dan moet je het geld heen brengen als de 30 miljoen in de staatsloterij, uh, wint uh, Benno. Ja, zeker. Dan moet je even langs de bank uh, gaan en uh, ja, ja, ja. zeggen van, uh, mag ik een uh, stortinkje doen? <laughs> Gelukkig word je gewoon gebeld. En uh, wordt het allemaal keurig door de staatsloterij verzorgd. Volgens uh, mij ook. Ja, volgens ja, mij ook. Ja, ja, ja. Hey, het is half uh, vijf geweest. Ja. Diertijds. Dierentijd. Dierentijd. En het uh, dierentehuis Kennemeland. En die plaatste vier uur geleden het berichten dat ze in december vonden 34 honden, 24 katten en 9 konijnen een nieuw huis. En dat uh, was wel weer een vermelding waard. Het gaat ongelooflijk veel om in, uh, in zo'n dierentehuis aan beesten. Nou, beesten van de week. Oh, ik moet hem nog helemaal aanklikken. Dat is uh, even kijken. De laatste. Dat vinden we wel een leuk hondje. Everest. Everest is een. Sta bijna, sta bijna hond. Van bijna vier jaar oud. Is even kijken. Um, hij zoekt natuurlijk een andere hond. En, en het is een hele vriendelijke hond. En kinderen zijn absoluut geen probleem. Met andere honden heeft hij eigenlijk nauwelijks contact gehad. En kan wel fel blaffen aan de riem naar andere honden. Ook grom, hè? of grom? Nee, het staat er niet bij. En uh, zijn. De vorige baas ging naar de dagopvang. En dan zat hij dus wel in een andere groep met honden. Maar maakte geen contact met ze. Dus of hij met een andere hond in huis kan. Dat zal dus heel erg aan liggen aan de begeleiding. En die andere hond. En niet aan hemzelf natuurlijk. Dat is met mensen net zo. Aangezien wandel op straat hetzelfde is als de Mount Everest beklimmen. Zoekt hij dus een plek waar hij lekker rond kan struinen, Zonder alle prikkels van de buitenwereld. Vind ik ook een beetje merkwaardig gezien. Want je hebt altijd prikkels. Als je in de buitenwereld bent. Ik heb buitenaf gewoond. En daar was hij helemaal op zijn plaats. Hij kan ook prima binnenleven. Maar een rustige buitenplaats is wel zo fijn. Hij is gek op knuffelen. Komt graag bij je voor aandacht. En het is snel je beste vriend. Een, ook nog een klein uh, anekdote. Hij ging uh, bij zijn vorige baas uh, graag mee op de zitmaier en vond dat altijd leuker. <lacht> dus, uh, <lacht> Leuk is dat. Dat had in ieder geval een hele grote tuin uh, waarschijnlijk. Ja, dat die hele grote tuin. Dus uh, mocht je een zitmaier hebben, dan is nee. deze. <lacht> En ja, het is wel fijn als deze hond een, uh, graag een uh, snelle een, uh, nieuwe plek krijgt. Want in de kennel ervaart hij veel stress. Jij ziet het ook meteen voor je, die hond uh, ja. op die uh, zitmaaier. Ja, Gezellig met z'n tweeën op de zitmaaier. Gezellig. Uh, Rondje gras. En dan vier keer in vier hectare gras maaien. Dus, uh, dus nou, uh, eens even kijken. Gaan we het lijstje even af. Hè? Kan bij kinderen, had ik al gezegd. Kan bij honden. Is onbekend. Hij kan niet bij katten. Heeft geen speciale verzorging nodig. Is niet gecastreerd of gestereld. Zit, staat ook niet bij of het een mannetje of een vrouwtje is. En um, is even, kan alleen thuis blijven, kan menen auto. Beheersbaar basiscommando's is zinnelijk, is waakzaam, groter dan 50 centimeter en heeft weinig vachtverzorging nodig. Nou, en dat is onze Everest. En die zit zeker in de dierenthuis aan de Kees op Straat, daar vind je hem. Een leuke dier van deze week. Ik heb even gezien in een live uitvoering van de plaats. Ja, gezellig. En ditmaal heb ik voor eentje gekozen van de groep Toto. Ja, die kennen we allemaal wel. En een van de grootste hits van deze groep Toto was Rosanna. En hier draaien we nu de live versie van Op Oudjaarsdag. Oh. En op een andere manier vraagt uh, de Dag daar een beetje naar. Hè, naar uh, live muziek. Dat merk je ook heel veel op uh, diverse tv-zenders. Die hebben dan ook van die uh, live registraties, uh, Benno. Ja. Wij deden eventjes lekker mee met deze van Toto en uh, Rosanna. Gaan we houden uit 1981 in de speciale live-uitvoering. Nou, jij hebt ook nog dagen uh, van, uh, van, uh, van de week... waar ja, ja, daar zeker. iets mee is. Ja, morgen. 1 uh, januari is natuurlijk Nieuwjaarsdag, En Maar het is ook een Bloody Mary dag. Dat is zo'n drankje, weet je wel. hebben wel eens gedronken, Bloody Mary? Bloody Mary, nee. Nee, nee ik ook niet. Vrij wat, wat, zit, wat zit daarin? Nou, een heleboel. Dus uh, ik, uh, ik zag het zo'n beetje voorbij komen. Ik heb een beetje wezen googelen, Maar ik kon er niet een fatsoenlijk uh, internetbericht uh, voor uh, vinden. Internationale Dag van de Vrede, dat is het ook. En sinds 19... 67 wordt in de katholieke kerk op 1 januari wereldvrededag... Uh, of de dag van de vrede gevierd. Um, dus dat is iets van... in Duitsland is het jaarlijks op 1 september. En door de Verenigde Natie is 21 september ingesteld... als internationale dag voor de vrede. Nou, een beetje ingewikkeld allemaal weer... dat iedereen het op een andere dag doet. Dus, uh, <lacht> Lekker handig. Ja. Het is ook het begin natuurlijk van dry in januari. Dat is oh, het, ja. tot en met het eind. Dus iedereen stopt met alcohol... Drinken. Dan maandag 2 januari is het Science Fiction Dag. En het is ook Dag van Je Ex. En dat is een Nederlandse uitvinding. En is een van de nieuwsjager van eh, NRC. Die wilde graag een eigen dag oprichten. Nadat hij uitvoerig overlegd had met de mensen om zich heen... dat eigenlijk iedereen eh, met een goed idee dat moest kunnen doen... richtte de beste man de Dag van de Ex op. Gewoon zomaar. En dat is eh, voor ons natuurlijk een, uh, genoeg reden om daar even aandacht aan te besteden... Dus omdat er een, een journaliste van het NRC dacht... ik wil ook eens een dag oprichten, bleh, werd het de dag van de ex. En er zit verder helemaal niets achter. Uh, 4 januari woensdag is het Spaghetti-dag, dag en Wereldhypnosedag. 5 januari, uh, dat zal jou als uh, muziek in oren klinken, Rob. Is het Slagroomdag. En, uh, Slagroom, oh <laughs> ja. Slagroom, ja, ja, ja. kun je allerlei dingen mee doen, hè? Ja, heel Slagroom. veel dingen, ja. En leuke dingen. Uh, 6 januari vrijdag is het Drie Koningen en Internationale Dag voor Oorlogswezen. Nou, dat is het lijstje voor de komende week. Jeetje, mooi. Maar je hebt het over. Uh, eerst krijgen we dus uh, de Bloody Mary uh, dag, uh, ja. een drankje. En dan uh, krijgen we de maand dat we niks mogen drinken. Ja, dat is, Past dat uh, een beetje bij uh, elkaar? Ja, dat, of is, uh, uh, dat, dat conflicteert bijna met elkaar, ja, zou je dat, denken. Ja, dat zou je bijna wel denken. Ja, maar goed, er zijn ook een hoop mensen die denken... wat uh, uh, droogleggen in januari, helemaal niks. We gaan gewoon gezellig door hem we nemen nog een Bloody waar we, Mary. Waar we gebleven waren. Ja. We nemen Bloody Mary. Nou, doe jij ja, dat, uh, dat zegt. Ja. Gisteren was de muziek aan het uh, uitzoeken en er is een nieuwe hit. Oh. Ja, ja die komt eraan. Ik denk dat die uh, inmiddels of net uit is. of hij komt uh, volgende week of die week daarna. Ja, ja. Maar dat is uh, de nieuwe single van uh, Lady Gaga. Oké. Okay. En die heet ja? Bloody Mary. Nee, dat meen Ja, echt. Nou, geweldig. En die gaan we nu draaien, de nieuwe Lady Gaga Bloody Mary.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 With my hands and Hands above my head And together we'll remember Wait Just art for Michelangelo to carve He can't rewrite the aggro of my fury heart I'll wait on mountaintops in Paris Going to power my rear to turn I'll dance, dance, dance with my hands hands, dance, dance above my head, head, head Like Jesus said, I'm gonna dance, dance With my hands and hands above my head, dance together for Give them he's dead daddy. We zitten net te denken, hoeveel Bloody Mary zat ze op toen ze dat nummer geschreven heeft? Uh, ja, bijna. wie zal het zeggen? Misschien wel de tel kwijt. Ja. <laughs> je weet dat je never can tel, ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zou je bijna willen zeggen. Zit dat ook in een Bloody Mary? Eigen, geen idee eigenlijk. Zeg erop. Uh, ja. vanavond is natuurlijk weer uh, de conferentie. De conferentie, ja. ja, ja hoe ja, zit je, het daarmee? Ja, ja. Nou, goed, denk ik. Je hebt keuze genoeg. En uh, Joep van het Hek die uh, heeft een kolom in het NRC. net zoals waar ik het net over had bij de themadagen...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 En die vraagt zich af of hij, dat hij komt te overlijden. En um, waardoor, ja, niet omdat hij ziek is... Of, uh, maar omdat hij dus de afgelopen maand al drie keer... een um, bijna aanrijding heeft gehad met zijn e-bike. En uh, dat noemt hij dan als het ware een aanslag op zijn leven. Ja, nou, mm. ik heb morgen een helpje op. Dus, en, uh, en jij jij hebt morgen een helpje op, ja, dat overlijdt jij wel. Maar, uh, dus uh, ja, dat is een leuke column, kan iedereen lezen. Uh, Joep dus niet in een conference, maar wel in zijn column waar... Uh, altijd wel weer geestig is. Um, ja, maar het is wel een puntje natuurlijk. Hè? Vanaf wat? morgen dan moeten de snorfietsen en uh, snorscooters die 25 kilometer per uur mochten ja. moeten allemaal een helpje. De, nou, een echte helm dragen. Ja, ja, ja, dus uh, niet, uh, niet zo'n gewone fietshelm. Maar Liefst, wel een helm, hè? Liefst, een Liefst een integraal helm. Liefst een integraal helm. Maar met een jethelm mag je ook nog uh, de weg op. Oké. Okay. Uh, maar uh, ja, dan word je ingehaald door uh, e-bikes of uh, door uh, <laughs> helemaal die vetbikes uh, nou, tegenwoordig. Die... Jeetje, meneer. Ja, dat zijn ook die fietsen waar uh, Joep van dik over, die van Move-Boomers. Hij noemt ze zielig zielige van Malf boomers Het is een epidemie, dat is de titel je van zegt, zijn kolom. Nou ja, nee. dat, uh, <laughs> dus het is rond, de cirkel is rond. Ja, de, nee. die fietsje kost uh, 2500 euro. Minimaal. Als je de, de kale, kale uitvoering hebt. Ja. En uh, al die kids uh, zie je daar tegenwoordig lekker ja. op rondscheuren. Dus ja, bij een himste helemaal, ja. Dat ja. Maakt, maakt, maakt allemaal niet uit, hè? Nee, nee, nee. Nou ja, Mag gelukkig hebben wij de blues nog. De uh, oh, ja, stilkat de blues. Gaan we even lekker naar luisteren, binnen. Nou, jij had het over iets. Dus Heerlijk, ja. Vandaar dat ik even op deze blues kwam. Carry more. to be so easy to give my heart No ...met Still Cut the Blues. We gaan even aftellen naar 2023. Benno, ja, ja. 7 uur, 3 minuten en 57 seconden te gaan. Zo. En dan ja. zitten we alweer in 2023. Dus eigenlijk moet ik alvast uh, dit, uh, dit opzetten. Ja, weet ja wel. Bijna, uh, bijna. Uh, bijna, bijna. Bijna, bijna, oh, bijna. We gaan, gaan ermee mee nog, uh, nog, uh, Ja, we gaan er mee waar is, die, waar is die de uitgang? Dus, uit de dus uh, <laughs> 7 uur, 3 minuten en... 39 seconden nu ja, nog. Okay. Uh, ja. Nou, heb jij nog uh, wat uh, te melden? Nou, uh, het, het, wat ik opmerkelijk vind is dat uh, in uh, Limburg, daar uh, waaien de bomen om. En hier in Zandvoort is alles rustig. Alles rustig, dat... maar wel, uh, ja, regent het nog bijna. Nou, er is de helemaal de deur, niks aan de hand in, uh, in onze regiootje. Terwijl in uh, Maastricht en omgeving uh, ligt, uh, is het behoorlijk wat schaan en is de brand weer druk. En uh, Nou ja, en Erik Verloon in de Dakka rally is gecrest. En uh, zijn wagen lag op zijn kant en uh, ging een van de vrachtwagens bij het publiek in. Dus, uh, dat is het allerlaatste nieuws Zeker. 2022. Nou, dankjewel binnenveugen nee. weer uh, voor uh, dit uh, jaar. Uiteraard ook Albert-Jan. Ja, inderdaad. Want, uh, ik heb het heel lang uh, met Albert-Jan natuurlijk uh, gedaan. Precies. Ook in uh, dit jaar 2022. 2023 zijn wij er weer. Als het allemaal goed gaat natuurlijk. En een hele fijne jaarwisseling. En wij zeggen tot volgend jaar. Bedankt voor het luisteren. Geniet ervan en vanavond. En uh, maak, er, maak er een mooi uh, feestje van. En uh, dan spreken we elkaar volgend jaar weer. Voor een nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. You Dag. Might just you swear and curse. When you're chewing on gristle, grumble, give a whistle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 IFM wens jullie allemaal fijne dagen en een volgende.